Radio is vrije radio. Je ja! Hallo, luisteraars. Hier zijn we weer. Het is zondagavond 2 juni 2013. Het is nu 3 minuten over 8. Je luistert naar Eurostar Radio. We zijn er weer. Hè. Het hele weekend non-stop muziek. En vanavond tussen 8 en 10 uur uh, is een live programma met ondergetekende DJ-A. Je ken uh, Skype. Het Skype-adres is dj-ja. En uh, je kan ook op de chat uh, chatten. Zelf uh, ga ik niet op de chat zitten. Maar ik heb wel met elkaar de koele. Uh, op de chat. En als je naar uitzending wil komen kun je skypen. En dan kom je in de uitzending en dan kan je gezellig mee babbelen. Dus uh, ja, ik zit hier alles alleen te doen. Dus uh, het wordt een beetje lastig om uh, mij nog in de chat te komen. Dus uh, het kan wel, maar het is een heleboel werk. Dus uh, ja, ik ben wel op de Skype natuurlijk. Dus je kan bellen. DJ Liggerstreker ja. En uh, oké okay, mensen. Dus uh, goed, we gaan uh, lekker uh, verder zo. En uh, gaan we allerlei muziek draaien. Ja, en um, goed, je kan skypen. En, uh, ja, bedoel, uh, je mag uh, alles zeggen, alles doen. spelen muziek, muziekinstrumenten, of weet ik veel wat. Of uh, weet ik veel wat je gaat doen een liedjes zingen van mijn part. Maakt me helemaal niks uit. Je mag alles zeggen, hier, ja. Dus het is dus, vrije radio. Dus, uh, oké. Okay. Alleen... Uh, Eén uh, maar is, we gaan geen uh, beledigingen aan derden derde doen. Dat is het enige wat ik niet wil. Voor de rest mag je alles zeggen, je mening, noem maar op. Oké, okay, eh... Uh, goed. Nou, we gaan zo weer uh, voor iets raar. Dus, eh... Uh, Oké. Okay. Nou mensen, we hebben hier een... <laughs> DJ Kovic en we vorige week ook al wat van gedraaid. Ik vind het zulke goede muziek, DJ Kovic. En, eh, uh, ja, goed. DJ Kovic hier met Arthur de New Day. zoals is dat als uh, DJ Kovic. En, uh, goed, we gaan verder uh, met uh, ja, okay. DJ Kovic met I Feel New Day. En we gaan verder met Nexus, met uh, Galactica. En uh, straks, ja, jongens, jullie kennen uh, Skype. Hè. De uitzending DJ streepje Jaap. En dan uh, kom je live in de uitzending. En hier is Nexus. met Galactica. En uh, we gaan uh, verder met uh, het volgende uh, liedje. Ja, en uh, dat is... Uh, even kijken. Dat is... Ja, wat zullen we nou weer draaien, mensen? <tok> ja, oké. Okay. Uh, ja, we hebben zat, hoor. Dat niet om, maar uh, af en toe, uh, denk ik, wel eens. Wat moet ik nou tot draaien, weet je? Nou jongens... Uh, ja, yeah. oké, okay, ik heb al wat gevonden en dat is uh, yeah. no means no uh, van de uh, freak van Dango Orchestra. They wear red One more, She's had no way, this swear it out So you know that no means no? But he went on, this was his fault She smiled at him while she cut through the throat Don't you know that no means no? She stayed late and her boss came in. 'Cause he knew, and no means no His hands on her hips and his eyes on her tits. He didn't see her smile as she cut through her throat. 'Cause he. Radio is Vrije Radio. Ja, luisteraartjes. Uh, dat was de Freak van Dango Orchard Summit. No means no. Oké. Okay. Jullie kennen skypen. En uh, ja, uh, live in de uitzending. Uh, je kan ook, uh, ook chatten. Alleen zelf zit ik niet op de chatroom. Dus als je zin hebt om met elkaar te chatten, kan dat ook natuurlijk. En uh, waarom zit ik niet op de chat? Omdat ik hier alles zelf moet regelen... Het geluid. Eh, ik moet zorgen dat eh, ja, de stream eh, in de gaten houden. Ja, zorgen dat alles goed loopt. Dan heb ik ook nog de webcam aanstaan. Alleen bij de webcam zit geen geluid. Dus je moet de radiostream er wel even bij aanzetten. En het loopt misschien niet helemaal synchroon, maar eh, zowel het beeld als het geluid zijn wel live. Dus het is eh, puur live uitzending. Het loopt. Alleen niet, in gewoon met het beeld, want dan moet ik het geluid van de camera aanzetten. En is zit het niet op de geluidskaart, dat is heel raar, want dat uh, lukt hier op deze computer niet. Dus heel erg, raar is dat. Maar ik kan wel via de webcam het geluid uitzenden, maar dan moet ik die uh, via een ander programma de muziek afspelen. Misschien dat we dat volgende week zondag uh, kunnen gaan doen. Nou, dinsdag zo we oh, sowieso altijd een uh, proefuitzending. Via de videostream, uh, dus uh, ook van, uh, vanaf 8 uur. En dan gaan we gewoon van alles uitproberen. Met foto's, filmpjes en uh, met livebeelden en zo. En misschien neem ik van tevoren wel iets op. Wat ik dan later ga uitzenden. Uh, een straatinterview weet ik veel. wat we, we zien het allemaal wel zien. En uh, oké, okay. we gaan het uh, heel gezellig maken. En uh, ja, en het kan nog gezellig worden als jullie uh, skypen naar een DJ liggen, Streepje Jaap. En dan... Uh, dan uh, maken we een gezellige avond van, hè? Ja. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan weer eens uh, wat leuks draaien, mensen. Dus hebben we wat reggae-muziek. Ja, kijk eens even. Dat is, uh, ja, Song John of zoiets. <laughs> Song John, en dat nummer duurt drie uh, minuten en 13 seconden. En, uh, nou, hier komt hij dan, hè? Song John en, uh, ja, Er zit geen titel aan het liedje verder Maar goed uh, Het is een leuk liedje En uh, oké okay. Dus um, We kunnen skypen jongens Een dj een licht een streepje jaap is het skype adres En dan kan je lekker uh, Lekker kletsen in de uitzending met mij Of uh, met uh, andere mensen Die ook op de skype zitten En hoe meer mensen er komen Hoe leuker of het wordt hè. Want ik laat jullie lekker gaan je gang gaan. Uh, en hoef je van mij niks aan te trekken. Uh, we kijken wat uh, allemaal. Uh, hoe het allemaal uitpakt. Hè? Gezellig, jongens. Oké, okay, we gaan naar het volgende liedje. Het is een Nederlands uh, nummer. Het is een beetje. Ja, wat is het? Rap of zo, of weet ik veel. Um, en dit is uh, het volgende nummer is van uh, Sabus. Nederlandse uh, rapper is dat. Het is... Uh, The first Gnossian. Dat was uh, Seabass met uh, First Gnossien. Geno <laughs> ik strak wel zo wat over mijn woorden. First Gnossien. Oké, okay, als is een beetje klassieke muziek. is, Dat, uh, dat is dan uh, weer een rapversie van gemaakt. Daar heb ik nog wel wat uh, teksten hoor. Uh, ik bedoel, ik heb, uh, ga ook wel twee cd's hem. En allemaal vrije muziek hè, dus... Uh, Oké, okay, dus hier geen commerciële muziek. En uh, alleen rechtervrije muziek. Dus weet u dat ook weer? Oké. Okay. Goed, uh, we gaan weer uh, eens even kijken uh, op de Skype. Ja, er zitten wel wat mensen op. Ik weet niet of ze aanwezig zijn. Ik ga ze even kijken. Ik ga even proberen, hè? Ja. We proberen het gewoon. Ja. Hallo? Nee, nee, nee, ik denk niet dat hij thuis is. We proberen het bij de volgende. Kijken of uh, onze vriend Edwin misschien nog een trek heeft om uh, in de uitzending te komen. Edwin ook niet. Uh, hij is er gewoon niet, denk ik. Ja. Oké, okay, nou. Uh, ja, Nou, dan houdt het. Uh, nou ja, we gaan nog niet uh, misschien onze vriend Jaco Oh jee. Mobiel. Wacht eens even hoor. Dan moet ik eens even kijken, want. Oh, op mobiel nota benen. Dat wordt lastig. Oké. Okay. Oh god, oh god, oh god. Laten we dat maar niet doen, want ik weet niet of hij op zijn werk is of wat dan ook. Ja, oké, okay, nou. Uh, we, we zullen wel zien, we zullen wel zien. Uh, even kijken, nou. Uh. We zullen, we zullen wel kijken. We zullen wel kijken. Ik heb uh, ze allemaal een beetje geprobeerd. Bijna allemaal. Nou ja, goed. Uh, jullie kennen altijd nog uh, naar mijn skype. Als je luistert, uh, DJ... Is een liggend streepje Jaap? En dan kan je live in de uitzending komen. Ja mensen. Het was me weer het weekje wel hè. Nou. Uh, dus. Uh, <coughs> die. Uh, ja. Zijn die, dat, dat stel wat. Uh, is dood teruggevonden. Ja. Weet je wel die. Uh, wat was deze ook. Ja deze jongen. Uh, hockey of zo weet ik veel. Pinkrit tussen ze geloof ik, ja. En haar vriend, ja, die zijn doodgevonden. En uh, ja, het is, uh, ja, het zijn allemaal vervelende dingen. Eerst dat uh, die twee broertjes, nou dat weer. Ja, ik kan niet echt opnoemen wat er echt voor, wel voor leuke dingen. Ja, we hebben mooi weer, gelukkig hebben we mooi weer. Het is nog niet zo heel erg warm. 16, 17 graden hier in Den Haag. En... Uh, <coughs> En uh, vanaf woensdag gaat het warmer worden, wordt het mooi weer. En ik hoop dat het nou eens een keertje niet voor een weekje is, maar voor een uh, heel lange periode. En uh, ja, ik hoop dat we nou eens een keer echt kunnen zeggen dat we een zomer hebben gehad. Dat kan natuurlijk nog steeds, want uh, het is pas uh, 2 juni vandaag. We zitten nog maar net aan het begin van de juni maand. En uh, ja, jongens... Uh, Bedoel, uh, we hebben hier vooral zon, het is droog. er staat alleen wel wat wind. Het voelt wel wat kouder aan. 17 graden is nog wel te doen, maar met die wind erbij maakt het wel ietsje frisser. Maar het ziet er wel vrolijk uit het weer. Het zonnetje schijnt nog steeds buiten. Het is nu uh, 6 minuten over half 9. Je luistert naar Eurostar Radio. En ik ben uh, DJ Jaap. En jullie gaan nou luisteren naar het volgende... Een nummer, en die is van uh, DJ. Hey, hoe heet hij nou? Ah oh ja, DJ oct. En dat nummer heet DJ oct Melody. Free. Oh. free DJ Okt, met de DJ Oct Melody. Je kan uh, uh, Skype mee, zoals je wilt. DJ liggen streepje Jaap. En je kan ook naar de chat toe. Ik heb net uh, toch maar de chat open gedaan. Uh, nou ja, ik kijk gewoon wel. Weet je wel dat. Uh, ik er tussendoor even of er nog, uh, nog iemand bij zit. Uh, ja, we hebben hiervoor twee luisteraars erbij. Uh, wie dat zijn, geen idee. Maar ik zie dat er uh, twee luisteraars bij zijn gekomen. Dus ja, zaad drie, maar één van hem ben ik, want uh, ik heb hier op de achtergrond uh, mijn radio aan om te zien of de stream allemaal netjes verloopt. Het... Ja, ik kan het hier op de achtergrond horen. Hoor je? Nou, als dat geen bewijs is dat dit een live uitzending is, dan weet ik het niet meer. Maar goed, uh, dus ik ga naar de chat... En je kunt ons ook zien op de webcam en we uh, ja, zie je live het scherm en uh, af en toe laat ik mijn snuffert even zien. <lacht> ik hoef niet de hele uitzending uh, met mijn kop op, uh, op het scherm, maar zo af en toe laat ik mijn gezicht zien, Dat ga ik nu doen? Oh, niet schrikken meisjes. Oh, oh, valt nog een ton omheen. Nou ja, <lacht> Goed, uh, dat is een grapje hoor, maar... Uh, <lacht> Maar ik vind het uh, uh, leuk als jullie uh, komen skypen. Dus als jullie inbellen, dan doe ik het geluid wat op de achtergrond. En dan kun je gewoon gezellig uh, kletsen. Hartstikke leuk, gezellig. Hier is uh, nog een keer DJ Oct met uh, Make Your Move. Ja luisteraars, dus, uh, dat was uh, DJ Oct met uh, Make Your Move, Een prachtig nummer. En ik zie dat Herman Tecklenburg uh, online is. Ik nou, ben benieuwd of hij gaat bellen bij hem is het heel vroeg in de ochtend uh, in Nieuw-Zeeland. Heel ver weg, heel ver weg. Ik uh, uh, ben benieuwd of hij belt mij, Wil nu nog wel eens bellen. Hij is vorige week ook in de uitzending geweest, vorige week zondag. Ja, wie weet, hè? Het, uh, doordat er dan toch nog gezellig? Ja, nou ja, mensen. <laughs> Iedereen mag bellen, hè? Dus dat zou heel leuk zijn. Dan kan je ook met, uh, met Herman in gesprek. Hè? Ik zie uh, ja, nog steeds uh, een paar mensen luisteren. En um, ja, ja oké, okay. nou, mensen. We zullen eens even kijken. Even op de. Wat moest komt dat ook weer zien? Oh, wacht eens even. Oh. Ja, hier zie ik het. Nou, hier kan ik um, alles even. Ja hoor, even alles goed zetten zo. Goed, nou, het is onder andere alweer 14 minuten voor 9. Het is zondagavond 2 juni 2013. En uh, ja, dit is een heel bijzonder jaar, vind ik zitten nu op de helft van het jaar ongeveer. Bijna op de helft, eind van uh, maand is dat. Maar goed. Uh, ja, oké, okay, we zijn uh, heel wat bijzondere dingen gebeurd. Ook wat minder leuke dingen. Maar ja, goed. Uh, zo, zo is het leven nou eenmaal. En, uh, ja, het is niet anders, hè. Dus, uh, sommige dingen kan je gewoon niet tegenhouden. Dus ja, We laten we geen zware onderwerpen aansnijden. Dus... Uh, Goed, uh, ja. oké, okay, we gaan eens even kijken naar een volgend liedje. Ja, eens even kijken, dus uh, Sick Boys and the Low Man, een dagje van uh, Off for Good, uh, en dat is dan de Rocktown versie.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 It's okay, understood. We'll say no more. Big Boys en Lomen met uh, Of For Good. Of de Rocktown-versie. Oké okay, mensen, we gaan uh, zo gezellig, uh, lekker verder. En uh, ja, je kan skypen, hè? DJ Liggendstreepje Jaap. Is het Skype-adres? DJ Liggendstreepje Jaap. En dan kan je live in de uitzending komen als je daar zin in hebt. Je kan ook uh, chatten. Zetten kan je 24 uur per dag. Uh, ja, skypen, dat kan uh, alleen zondags tussen 8 en 10 in de avond. En uh, we zijn zaterdags en zondags uh, dus 24 uur per dag in de lucht. Dus vanaf uh, zaterdag uh, nacht, dus uh, de vroege ochtend, tot uh, uh, eind van de zondag, dus om 12 uur vannacht dan, is het wel weer welletjes. En uh, ja, oké. Okay. Dus uh, twee dagen in de week zijn we 24 uur in de lucht. Dus zaterdags en zondags. Dus dan weet je dat alvast. Uh, en heb je meer vragen dan moet je dit eens horen: heb je vragen of suggesties? Mail naar Eurostar Radio at life.nl. Ja, zo is dat. Uh, goed. Nou, we gaan eens dus, uh, het volgende liedje draaien. En uh, ja, dat is een heel apart nummer. Heel apart. Uh, Nylon and Turtle. Vreemde titel. En, uh, en die is van Suri Bawal. Ja, daar komt hij hoor. Het is Weekend op je radio. Weekend Radio. Dat is Sergi met Nylon en Turtle. Oké mensen, je kunt skypen, je kunt chatten. Oké luisteraars, de chat heb ik ook aangezet, dus af en toe kijk ik erop. Maar er zit er nog niemand op en op de Skype zie ik ook nog verder niemand. Er zijn wel een paar mensen online. Maar goed, en. Dus uh, je kan al alle tijden skypen tot tien uur. En als er, uh, het gezellig druk wordt, dan gaan we gewoon door tot twaalf uur. Dus uh, mocht het niet zo druk worden, stoppen we om tien uur. En anders uh, gaan we gewoon lekker uh, tot twaalf uur. Hè? Dus uh, gezellig. <laughs> Goed, oké, okay, we gaan het volgende nummer draaien. Dus van Kathleen. En het nummer heet The Only One. Jaap, goedenavond. Oh, oké, okay, prima. Goed zeg. Shit, ik krijg. Ik krijg nou een keer, Omdat ik net op Skype kom, uh, komt mijn vader op Skype. Komt Herman op Skype. Ieder, iedereen begint. Ik kan hem aan toevoegen, Herman. En proberen, hè? Uh, we proberen het. Ik geloof dat Herman erbij is. Ja, ik. Ja, ja, ja. Herman, je bent ook gelijk op Eurostar Radio bij DJ Ja, Goedenavond. avond. Goeie avond. Hoe, hoe is het met de heren? Ja, goed. Zondag, rustig. Kijk ja, eens dus, aan, kijk eens aan. Ja, 17 ja. graden. Wel veel wind, maar uh, de zon schijnt, dus uh, laten we niet klagen. Ja, bij ons is het uh, wel even weerberichting geven dan winters, hè. Winters uh, ja. in het zuidereiland wordt het kouder dan bij ons op het noorden. Maar hier uh, is het wel een beetje guur weer af en toe en dan ineens komt de zon door en uh, ach, we nemen het maar het is van niks. Ja. Ja, dit was waar. Ja. En uh, de tuin die ligt, die zit, ziet er goudgeel uit. Want en mijn genko-boom die is zijn, zijn blaadjes aan het verliezen. En als die dan afvallen, dan zijn, hebben ze een, een goudgele kleur. Dus uh, mm. ik, ga ja. het, ik ga het, me niet opharken. het, het, het ziet er veel te mooi uit. En het is ga ik maar je tuinmest, of uh, tenminste compost eigenlijk. Ja, uh, Jacko. Ja? Ik, ik zie juist een foto hier van een Dakota uh, die vliegt over een uh, Lancaster 1. Die? Klopt. Die heb, jij, heb jij die gemaakt? Nee, er is uh, op dit moment op BBC 2 is er een uh, documentaire gaande over een bombardement in de Tweede Wereldoorlog uh, oh, oh. van een team van Lancasters over uh, Duitsland. De er is ook een film van gemaakt. Die film is net gemaakt. Die film die heet The Dam Busters. Oh ja. En ja. als je op uh, Facebook tussen mijn vrienden kijkt en tussen de groepen die ik volg, ja. Daar, kun je, daar kun je dus de mensen vinden die aan die film en aan uh, dat hele gedoe mee hebben uh, gewerkt. En die dus die vliegtuigen onderhouden, en vliegende houden. We, we, weet je dat toen, toen dat uh, squadron naar die dam vloog, die, die, die vlogen over Eindhoven heen? Ja, ja. Die vlogen over Eindhoven heen in die tijd. Ja, en uh, ik kan me nog wel herinneren dat, dat er een berichtje was. En mijn vader zei, zo, Duitsland is bijna verzopen. Ja. Ja, het, uh, met die bommen die hadden ze zo'n bom en dan. Die dan op het water. En als een bal ging die naar die dam toe. Mm -hmm. Hebben ze een hele lange tijd voor geoefend. Op een, op een meer ergens in Schotland, geloof ik. Ja, uh, en zei je, dat, zei je dat het een film was op het ogenblik? En uh, is ja. het uh, op BBC, welk uh, kanaal van BBC? Dat was uh, vanavond uh, te zien op BBC 2. Ik weet niet of het nog gaande is. Uh, Voor mij is het uh, al, uh, al afgelopen, want nu gaat het over de ijstijd. Oké, okay. uh, maar dus ik heb uh, op Hermans Facebook heb ik, uh, dat erop gezet. Dus. Uh, ik heb het net op hem als Facebook-pagina opgezet. Maar het was, uh, ik volg het al een paar weken. Want ze zijn al een paar weken weer aan het vliegen. En ja. ze gaan met die Lancasters en die Spitfires... ...gaan ze op dit moment over de hele wereld heen... ...om uh, ja, demo shows te vliegen. Ja, we hebben er, we hebben er hier in, uh, in een museum... In een, uh, een, een, ja, een aeroplane museum hebben we ook een Lancaster staan. Oké, okay. ja, ah, mooi. Ja, helemaal op. En eh, daar, een paar, ma uh, paar maanden geleden vloog er voor het, voor het eerst weer een mosquito. Ken je die, die ken je wel, Jacko, mosquito-vliegtuigen? Ja, yeah, die ken ik wel. Ja, er waren wat onderdelen ergens gevonden en, en een Amerikaan die had, het, had ze opgekocht. En die is, heeft ze naar Nieuw-Zeeland gezo gezonden. En, en hier zijn een, ste een, een, een stelletje knappe mensen die dan van een paar onderdelen en uh, gegevens van het toestel, zo'n heel toestel bouwen. Dus dat hebben ze hier gedaan. En het, en het uh, vliegtuig is al een paar keer zo door een, over Nieuw-Zeeland gevlogen: een mosquito. Oké. Okay. Prachtig gezicht als hij er zo over je komt. En nu zijn ze al met een tweede bezig. Ja, dat vind ik een beetje ook. Uh, ik vind het hartstikke mooi dat oude spul. En ik zou dat, ik zou wel willen dat ze in Nederland ook iets meer trots op hun eigen geschiedenis en hun eigen uh, ja, verleden zouden zijn. Ja. En hun eigen historie zouden bewaren, ook een beetje. Ja, beter. Zo, wij weten wat het is hier in Nederland, hè? Dat uh, meestal schamen ze zich voor uh, bepaalde dingen uit het verleden. Natuurlijk, Nederland uh, is niet het enige land die bijvoorbeeld de slavernij en dat soort dingen. Maar natuurlijk zijn we daar niet trots op. Maar we hebben toch ook, ook dingen gepresteerd in het verleden, ja toch? Ja. Uh, goede dingen maar, dus. Maar heeft er niet een professor de Jong in de tijd, heeft er een twaalfdeling, een boek, geschiedenis geschreven over Nederland in de oorlog? Uh, ja, dat klopt. Ja, ik, ik heb het een keer gehad. Ik heb het dus, ja eerlijk, ik heb het eens geprobeerd helemaal uit te lezen, maar dat is niet gelukt. Ik heb het toen verkocht uh, aan iemand die een klein museumje van zijn eigen heeft. Van over, over Nederland, Nederland in de oorlog. Die woont hier en die uh, heeft die uh, boeken van me, van me gekocht. Maar uh, ja, het is een mooie geschiedenis. En uh, om, een, om nou te schamen dat je in de oorlog zat en dat je een oorlog in het begin. ...van de he, verloren hebt, dat, dat, uh, nou ja, dat hoef je eigenlijk niet over te schamen. De overmacht was toch veel te groot. Maar wat ze door de oorlog zelf, de Nederlandse bevolkingen daar hebben, ...is toch wel iets uh, bijzonders geweest, hoor. Ja, zeker. Nee, maar wat ik ja. bedoel, dat over, over het verleden, zijn, uh, dat is echt uh, cultuur hier zo... ...dat uh, uh, bijvoorbeeld in de 17e eeuw uh, over de slavernij en zo... ...het is allemaal erg wat er gebeurd is... Maar mensen die gaan op van ja, maar we hebben dit geflikt en dat. Maar dat heb geen enkel Europees land. Iedereen heeft wel een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Maar we hebben ook okay. mooie dingen gepresteerd in het verleden. Ja, toch? Ja. ja, dat is zo. Dan ben ik met je eens. Oké okay, heren, ik ga verder. Ik moet nog wat. Een uh, andere kop koffie maken. Om in in, in, uh, um, een beetje op te kikken voor de dag. En, uh, ja, en uh, dan zien we dan maar weer. Hè. Het, uh, vandaag is het een vrije dag voor Nieuw-Zeeland, want uh, ze vieren de verjaardag van de koningin van Engeland. Oh ja, okay. ja, ja dat, dat zag ik vanavond op uh, tv, dat was ook een, uh, een hele ceremonie. Ja, dus... Uh, nou, uh, en een... dan, uh, ja, 81 ofzo. Uh, daarom heeft het land deze vrij. Uh, uh, terwijl de meeste mensen dan, hè, dat de winkel. sommige winkels die zijn altijd open. We uh, grote supermarkten die 7 dagen vier, voor 24 uur in de week uh, open zijn. Dus, uh, uh, maar, die, uh, maar voor de rest, ja. Uh, de gewone kleine zaakjes en, en, en fabriekjes zijn gesloten. Dus uh, mensen weer een extra vrije dag. Oké, okay, ik hoop maar dat het mooi weer blijft. Hoewel ik, als ik nu even naar buiten kijk. En, uh, het ziet er erg grijs uit, dus we uh, zien maar. Oké okay, heer, hartelijk dank even bij me op bezoek te wezen. En uh, ik wens jullie nog een prettige avond verder nog. Hè. Dankjewel en uh, ik, ik wens jou nog een mooie dag vandaag. Oké, okay. dus... houdoe. Houdoe. Ja, ik denk, ik, denk dat, uh, ik denk dat dat wel gewoon zo is. Hier, dat, uh, uh, Nederland die bewaart gewoon zijn eigen geschiedenis. En ik vind ook, weet je wel, het is tegenwoordig. Maar daar kan ik helemaal naast zitten. Het kan aan mij liggen. Maar als je tegenwoordig zegt van, uh, dat je trots op je eigen land bent... dan ben je mooi waarschijnlijk gelijk voor een racist uh, uitgemaakt. Ja, kijk, dat, dat is wel waar ik me zou aan erger. Hè? Dat, uh, kijk, als je naar nou bijvoorbeeld kijkt, die Turken die zijn heel erg trots... Dat ze van Turkse afkomst zijn, de Turkse Nederlanders. Daar vind ik op zich niks mis mee, want nee. ik zou dat waarschijnlijk ook zijn. Ja. En, en, en ik vind dat ze niemand aan mij kwaad doen, want ik heb nee. op zich helemaal geen probleem met Turk of zo, weet je. En uh, ja, natuurlijk ga je achtergrond niet verlogenen. Maar als je hier geboren bent en je ouders uh, die vertellen, ja, uh, Turkije hebt toch ook in het verleden heel veel grote dingen gedaan. En uh, ik kan best begrijpen dat ze trots op dat land zijn. Ik ja, bedoel, dus, er is niks mis mee. Doei. Ja, toch? Ik bedoel, en dat vind ik ook van Nederland. Kijk, natuurlijk, we, we hebben ook foute dingen gedaan in het verleden, onze voorouders. Maar daar moet je niet op blijven plakken, weet je? Het is gebeurd en ja, gelukkig zijn er ook wel excuses voor aangeboden. Maar je moet vooruit kijken. Okay? Ja, en uh, kijk ook eens naar de, de mooie dingen die Nederland uh, heeft. Uh, kijk, we lopen allemaal wel te mopperen op de regering. En dit en dat, ja, ik heb, uh, uh, uh, uh, het, het is natuurlijk niet leuk, maar uitgaat gaat het huis wel een keer beter met ons land. En met ja, als wij wat verstandiger gaan kiezen, dan... Uh, ja, ja, precies. <hijen> nou, ik weet, ik, weet uh, ik, ik ken mensen die VVD stemden, die nou uh, zeggen, nou volgende keer, uh, die weten gewoon niet meer wat ze willen stemmen. Huh? Want uh, ja, ik vind die PVV, ik hoorde dat ze behoorlijk hoog in de peiling staan. Nou, ik vind dat helemaal, uh, ben er niet zo blij mee. Want dan ga je dan juist problemen krijgen. Want dan krijg je nog grotere tegenstellingen als die er al zijn. Ja. En je kan beter met kaarten een beetje tegemoetkomen. En uh, kijk, natuurlijk, uh, ik vind ook dat die lui, uh, sommige lui, zich uh, beter moeten aanpassen. Maar bedoel, ze hoeven niet hun cultuur uh, opzij te, dat hoeft ook niet. Maar pas je een beetje aan, weet je. Ik bedoel, als ik in het uh, buitenland ga wonen, moet ik me ook aanpassen. Zonder dat oh. ik mijn identiteit in te hoef te leveren. Want dat is wat Scherders wil. Wilders, uh, die wil dat. Weet je, dat kan niet. Dus als ik in Turkije ga wonen. Ik weet zeker dat ze mijn gang laten gaan daar. Zijn, als ze lang maar maar aan de regels te houden, is er niks aan de hand. Want er nog een zat Nederlanders daar. Ook hè, Spanje bijvoorbeeld. Eh, want zelfs binnen Europa, ook onder de Westerse landen, is heel veel cultuurverschil. Hè? Want Amerika en, en Europa, dat zijn twee hele verschillende culturen. want mensen denken, oh, dat zijn allemaal Westerlingen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar tussen een Fransman en een Nederlander is verschil. Tussen een Duitser en een Nederlander zit misschien iets minder verschil in qua cultuur. Maar er zit toch verschil in gebruiken en gewoontes. Zelfs onderling hebben we al, al verschillen in Nederland al. He, tussen Friese en Hollanders bijvoorbeeld. is best wel verschil tussen. He, en Brabanters. Het, het is allemaal wel wat, wat meer naar elkaar toegegroeid. Maar toch, toch hebben we cultuurverschillen ook onder onze eigen bevolking. Alleen, het gaat gewoon op een goede, juiste manier. Ja. Uh, ja. Ja, zal ik eens een leuk muziekje voor jou draaien? Ik weet niet of ja, ik het draaien of jij het dan uh, kan, uh, kan horen. Ik, ik maar... kan het wel horen als het goed is. Want, oh ja, ik, weet je nog dat... Uh, ik had het toch over dat programmaatje voor uh, Bambus, hoor. Ja. Ik kan het... Uh, ik heb het uh, uh, uh, Adrie heeft het voor mij geïnstalleerd van de week. Op ik dacht woensdag. En het werkt perfect, alleen ik kan niet op mijn geluidskaart komen daarmee. Maar ik kan wel bestandjes afspelen met muziek en foto's en filmpjes laten zien. En dan moet ik af en toe de microfoon aanklikken, aanvinken, om dan te kunnen praten. Dus dat lukt wel live. Okay. Maar ik kan ook gewoon een programmaatje van tevoren opnemen, uh, qua geluid. En dat ik dan uh, het filmpje eroverheen plak... En dan kunnen mensen het ook zien, want wat je nu ziet, dat is gewoon rechtstreeks via Bambuzzer, want mijn cam staat aan. Uh -huh. Je ziet twee schermpjes. En uh, ja, ik bedoel, uh, ik ken, uh, aardige, het is best wel een makkelijk programma als je Oké. Okay. En uh, ik vond het zo, ik heb het via TeamViewer voor me geïnstalleerd, ik ben er hartstikke blij mee. Ja nou ik, uh, ik doe voor mijn show af en toe ook dingen vooraf opnemen. En vaak zeg ik voor ik dat uitzend zeg ik dat er dan ook bij nou het volgende deel is opgenomen. Omdat het gewoon moeilijk is om uh, aan de ene kant een lap tekst voor je neus te hebben. En dan aan de andere kant de chat in de gaten ja. te houden. En daar dan ook nog op te reageren. Want zoals gisteren doe ik het dan wel. Dan heb ik een verhaaltje, twee verhaaltjes had ik geloof ik. En dat doe ik dan live zeg maar. Ja. En, en dat is irritant want ondertussen gaat de chat ook door en daar wil, daar wil je dan ook uh, zeg maar ja, op inspelen en, uh, ja, en je kan je aandacht maar bij één ding houden of bij het oplezen van iets of uh, bij uh, dingen, en dan is uh, opnemen is eigenlijk makkelijk en, uh, ja. nou, ik zal je vertellen dat uh, ja, ik heb zitten lachen dan, dan hebben we het over programma maken ik doe ook alles alleen maar, uh, ik vind het soms wel leuk als er iets fout gaat. Want dan horen mensen dat het echt is. En het is ook spontaan. Als soms wat fout gaat. Maar, uh, het mooie voorbeeld is. Uh, toen Veronica nog op zee zat. Radio Veronica. De Noordenaar. Uh, dan deed ze het met z'n tweeën. Dat je dan de technicus. En de discjockey. Ja. Yeah. Toen deed hij een DJ. Was nog een plaatjesdraaier. En nu is het een, een, ja, eigenlijk meer een muzikant. Die loopt te mixen met uh, dingetjes. En dan deed ze met z'n tweeën. Maar als ik zie wat er in Hilversum gebeurt, op de publieke omroep, daar zitten ze met vier, vijf man voor één radiouitzending en denk: nou, dat, dat vind ik, daar mogen ze nou wel eens op bezuinigen. Want dat is belastinggeld en uh, kan je best met z'n tweeën doen zoals Veronica dat vroeger deed. Ik weet niet of ze het nog doen met twee personen, nou, maar het kan. Ik vind, ik vind eigenlijk dat ze, zeg maar, bijvoorbeeld uh, één... Gewoon uh, Radio 1, zeg maar, wat toch nieuws en sport is, dat, dat moet je gewoon, zeg maar, een publieke, publieke zender uh, laten zijn. Mm -hmm. Maar ik, ik vind dat, uh, alhoewel, uh, zeg maar, voor Radio uh, 2, 3, 4 en 5, zeg maar, die moet je wel zo laten zoals het is, want het zijn op zelf allemaal goede zenders... Alleen je moet ze gewoon uh, hun gang laten gaan, zodat ze zichzelf kunnen bedruipen, zodat wij dat niet meer hoeven te betalen. Want de, de 3FM is in feite een hele populaire zender met een aantal hele goede programma's. Ik vind het niet helemaal geweldig, maar er zitten er een paar tussen die ik wel leuk vind. En uh, 3FM is eigenlijk toch ook iets wat zichzelf ze zo makkelijk zou moeten kunnen uh, bedruipen, zeg maar. Ik weet ja, niet. Dat, dat, ben ik wel met je, dat, dat ben ik wel met je eens. Want weet je wat het is? We hebben, we hebben al genoeg commerciële zenders die popmuziek draaien. Dus dan denk ik, waarom moet een publieke omroep dat ook doen? Ze, uh, kijk, Radio 2 bijvoorbeeld. Vind ik wat vroeger radio 3 was. Ze draaien wat oudere muziek. Het is wat meer gericht op een wat ouder publiek, van boven de 40 of zo. En het is niet mijn house en weet ik veel. Uh, vind ik op z'n taart ook wel leuk om naar te luisteren. Want ik zend het zelf ook uit. Maar, alleen is het al de vrije muziek. Maar, maar, ik bedoel, Radio 2 is wat, uh, wat rustiger. En ik, vind, ik luister ook graag naar, heet uh, die man, uh, Frits Pits. Op, uh, ja. Om twaalf uur s middags En dan heb je de, de, de roadshow. Uh -huh. Nou, dan zet ik altijd uh, op twee, als ik in mijn veegmachine zit, op mijn werk. Zeg ik hem altijd smiddels op twee, s ochtends op Veronica. En smiddags zet, zet ik hem op twee. <laughs> dus. Maar uh, ik vind inderdaad wat je zegt. Heel veel z'n gewoon bij de uh, overheid blijven. En de ja. rest uh, wat, me, wat mij betreft. Allemaal publiek of uh, commercieel worden. Want ja, ik vind het wel meevallend. Als ik naar luister hoor. Je maar om het half uur reclame. Dus uh, ja, je wordt er niet mee doodgegooid. Zeg maar met reclame. Dus uh, op zich vind ik dat geen probleem. Nou ja, inderdaad. Dat vind ik ook. En uh, ik vind dat uh, er, er is, denk ik, voor die zenders, en zeker voor drie, maar ik denk ook voor twee wel, is er uh, genoeg publiek. Ik weet dat zowel ik als mijn vader zijn allebei fan van, uh, hoe heet dat, uh, uh, twee programma's. Als je naar ik het kwijt, nou, ik het net zeggen, dan weet ik het niet meer. <laughs> Uh, dat gaat over, uh, over, dat is van uh, Ze pakken een bepaalde datum, en van die datum zenden ze dan alles uit, zeg maar. Uh, oh man. Nee. Dan ben ik het even helemaal kwijt. Oh ik wist, <laughs> ik, ik kan nagaan, ik luister het bijna iedere dag naar. Dus, uh, <laughs> Je wordt ouder, papa. Oh. Uh, Daar maar dat. Uh, dat is echt een, er zijn gewoon heel veel leuke programma's op Radio 2 ook. En, uh, ja, volgens mij een zeker. tijd voor toen of zoiets, dat weet ik veel. Maar, in ieder geval, ja, maar dat, zo, zeker voor zo'n zenders als de HFM bijvoorbeeld, dat moet toch gewoon ja, ja. Uh, commercieel te maken zijn. Ja. En, uh, ja, zodat ze zichzelf helemaal kunnen gebruiken. Weet je wat me wel opvalt? Hè, dat als je die, uh, bijvoorbeeld Radio 10 Gold hebt of Arrow Classic Rock. Dat zijn zenders met uh, muziek, uh, best oude muziek en zo. Vooral uh, uh, Radio 10 Gold. En die worden, zijn allemaal verbannen naar, of naar de Middengolf. En uh, naar nou, Aero Classic Rock zit alleen via digitaal via de kabel en via internet. Het is dus allemaal verbannen, uh, En nu zie ik dat Radio 5, die zendt ook dat soort muziek uit. En die zitten nota bene ook op de Middengolf. Maar nou heb ik gelezen op internet, dat hebben ze vrijdag 31 mei, jongsleden, uh -huh. hebben ze met DAP, DAP radio, ken je dat? Ja, dat ken ik nog wel, ja. Dat, dat hebben ze ook een paar commerciële zenders erop gedaan voor als, als test. En daar willen ze dan Radio 5 van de Middengolf afhalen. En die willen ze dan in 2014 ook op DAP radio zetten. Ja, okay. Dus dat ze gewoon in goede geluidskwaliteit kan ontvangen. Maar ik vind dat Radio Nostalgia, wat ze erop uitziet, ik vind het hartstikke leuk. En dan heb je smiddels tieniken ja. om vier uh, uur, tieniken de Nooi. Nou, ik vind dat prachtig. Het is net even, uh, zelfs vroeger, weet je. Ja, inderdaad, ja. En ik ben ergens wel blij dat we heel veel ouderen hebben, want daar is ook die muziek een beetje draaiende op de radio. Want ik ben gek op, de, op die, uh, vanaf 1960, zeg maar, tot, uh, tot nu. Ja. Ik vind dat prachtig. Al jaren 60 en 70 vind ik, uh, was ik een goede muziek ook. Ja, muziek. is het ook. Ja. Oké, okay. zal ik een muziekje in starten? Ja, tuurlijk. Uh, Ga je zal ik een muziekje in starten? Ik zoek er even uit mijn speelmap van gisteren. Zal ik er eens even eentje opzoeken? Ik heb net weer wat nieuwe gedownload. Uh, Oké, okay. um, ik zal er eens even kijken. Ik heb een hele mooie dat ik van ik wel. Dat had ik niet Want het is altijd weer een beetje zoeken in die playlist. Um, Summer will have its way. Van Jacob Borchardt en Helen Sunday. Nou, Oké, okay, kom. daar komt hij dan. And all the turtle wings were strangling me. But now blossoms twine the legs. And the honey bees are coming out today. You can give up on summer, but summer will have its way. I was riding a girl's bike, but one's bike got stolen. The dark side tried, but they can't keep me from rolling. So we're back to warmer days. Let's ride right to the park and some champagne. You can give a buzz up, on summer, but summer will have its way. You can run from the lover, and the lover will let you you can give up on summer but summer's gonna come and get you and it will get to play you can give up on summer but summer will have its way I'm gonna show the sun A little bit this I've got a of our destiny I'm gonna need for speed But I can't look at me faster got a fall with that. Don't pitch me, my dream. You. you can give up on summer, but summer is always steamy. It will get to the You can give up on summer, but summer won't have its way. Oh, I smell me, I me, making love. I'm making kiss me. Nou, leuk toch? Ja, het is leuk liedje. Maar eh uh... Weet je hard zijn via microfoon? Uh... Ja, muziek afspelen is een beetje problematisch hier. Ja. Uh, als ik voor Fama ook uh, muziek uh, afspeel... dan moet ik altijd mijn microfoon ombogen... zodat hij in de schelp van de koptelefoon komt. Oké. Okay. Omdat het uh, programmaatje wat... Um, de stream verstuurt, de Flash Live Encoder, ja. die uh, kan niet zo goed omgaan met mijn uh, gewone standaard microfoon, zeg maar, die in de laptop zelf zit. Mm. Nou, ik heb, ja. ik heb het uitgeprobeerd, hè, ook hè. Uh, toen had ik allemaal uh, in dat mapje waar je die muziek in kan stoppen, mm -hmm. en uh, toen had ik uh, het allemaal achter elkaar afgedraaid via de. Het video En af en toe hoorde je knetteren ertussen door alsof je een plaat met kras draait. Het had ik een oud programmaatje van mij erin geplakt. Het ging iets beter, maar ik denk uh, dat, uh, dat, uh, hoe heet dat de bitrate misschien te hoog is of zo. En die andere is dan 192. En die, en die andere, die losse liedjes, waren 320 uh, kbit. Dus uh, die had ik. Uh, <clears throat> ik had toen uh, allemaal uh, muziek gedraaid die ik eigenlijk niet mag draaien. Commerciële <laughs> muziek. Ja. Ja. Ja. Uh, en het... uh, ik vond het jammer dat er af en toe dat geknetteren doorheen hoorde. Maar het werkte wel in ieder geval. Ah. Dat vind ik zo irritant aan YouTube tegenwoordig, hè? Want. Ik start hier even een YouTube-filmpje... wat ik zelf een beetje, zat te, ik zat een beetje op YouTube te browsen. Mm -hmm. Die reclames ervoor... Ik snap het wel, want als jij een YouTube-kanaal hebt... en je zet een reclame voor je filmpje... dan krijg je voor iedere keer dat iemand jouw filmpje, jouw filmpje klikt... krijg je een bepaald bedrag voor. Ja, oké. Okay. Dus ik snap het wel dat mensen die uh, relatief veel viewers... of veel abonnementen hebben reclame voor hun filmpje zetten, reclame banners boven hun filmpje en aan de zijkant. Ik snap ja. het helemaal, want dan kun je YouTube partner worden en dan kun je dus gewoon geld verdienen aan de filmpjes die je uploadt. Oké. Okay. Uh, maar het is wel irritant kijken en ik heb altijd de neiging om dat soort filmpjes dan ook gelijk weer uh, over te slaan. Ja, want, uh, ja. Ik heb het ook wel eens gehad, hoor. Ik bedoel, uh, want als je dan iets wil uitzenden, bijvoorbeeld, en dan is het gewoon vrij. Dus hier ineens eerst reclame en dan kan je pas wegklikken als je op de helft bezig is. Dan kan je hem pas wegklikken. En uh, ja, dat is al inderdaad al vervelend, ja. Dus eh. Uh, want uh, ja, ik heb ook wat filmpjes. Ik had nog een filmpje, want ik ben precies een jaar geleden zat ik in Oostenrijk met mijn vrouw samen. Dan vond ik nog een, een filmpje op YouTube terug van mijn vakantie van vorig jaar. Die had ik. Uh, met digitale fotocamera gemaakt. Daar kan je ook mee filmen. En ik moet zeggen dat het best wel aardige kwaliteit uh, had. En uh, uh -huh. nou, die kan ik dus ook via Bambus eruit zenden. Ik heb toen ook gedeeltes daarvan uitgezonden. Als, ja. als test. Maar het werkt perfect joh. <laughs> ik kan ook het geluid weglaten. En dan gewoon zelf uh, muziekje tussendoor doen. Of, uh, dus dat kan jij ook doen. Dus uh, je hebt ook de betaalversie. Okay. Van, uh, van, niet van Bambasser, maar dat andere, ja Bambosser ook, maar dat andere programma wat gebruikt om te bewerken. Mm -hmm. Dan kan je zelfs zoompjes opnemen en je kan, uh, ja daar kan je nog veel meer mee. Maar uh, ja, dan moet je weer via, hoe heet dat uh, ook weer, uh, via Mastercard betalen en dat heb ik niet. Dus ja, dat, dat lukt dan uh, ook niet, weet je wel. Nee, dat is... Want, uh, uh... Ja, ik kan dat via dingen doen. Hoe heet dat ook? Okay. Paypal, of nee, hoe heet dat andere? Paypal, ja, heb je er nog I eentje. Paypal, Ideal. Oh ja, Ideal was dat. Maar dat, ik, ik denk, nou weet je wat, ik, ik, ik koop dat programma'tje. Want dan kun je voor een tientje extra krijgen om die cd thuisgestuurd. En je krijgt een programma'tje meteen al binnen als je betaald hebt. Uh -huh. Dus ik probeerde, ging de betaling niet goed. Want ik had mijn telefoon, was... Uh, was uh, uh, die sms was uitgeschakeld, dus daarom kreeg ik ook die, die, die TAN-code niet binnen. Ah. En toen ik op mijn telefoon kijk, ja, ik denk, oh, zie je nou wel, maar, want ik kreeg ook geen sms'jes meer, weet je. denk ja. dan is dat het gewoon, nou, nou doet hij het, maar ja, ik denk, nou weet je wat, ik laat het maar zo. Want hij doet het, uh, gratis versie, doet het ook prima. kan ik altijd nog kopen als ik dat wil, ja, toch? Doe, uh... Ja, inderdaad dus uh, ja, het is maar eenmalig en uh, ja, en dan kan je, je kan aardig uh, uit de voeten in ieder geval, dus uh... oh, oké, okay. ja nou, dus... ja, ik, ik zit er altijd maar een beetje te spelen en te, en, en te knooien en dan probeer ik weer een filmpje in elkaar te zetten met Windows Movie Player en dan, dan zend ik dat een keer uit of zo, maar ik, ik heb ook heel vaak gehad dat ik bij mijn eigen denk van ik kap er helemaal mee hoor. Dan, dan ben je aan het uitzenden en dan heb je bijvoorbeeld een, een, een heel verhaal voorbereid en je hebt een filmpje vooraf gemaakt met een filmpje erbij. En je zoekt bij passende muziek erbij. Mm -hmm. En dan gaat het in de chat gaat het heel erg anders over, weet je wel. Oh. Uh, en er zijn ze met een chat. Dat is best, is best hartstikke begrijpelijk, natuurlijk. Maar mm. dan heb ik wel zelf zoiets van: jongens, ik zit hier voor de katsen zijn uh, viool uh, een beetje uh, te doen. Uh, daar kan ik net zo goed ermee uh, kappen. En dan kan iedereen gewoon lekker gaan lopen chatten waar hij zelf zin in hebben zeg maar. ja, maar dus, maar ondertussen zitten ze misschien wel te luisteren. Want ik daarom, vind, ik heb dat ik het zou winst kunnen. Met Redder Radio, daar zit ik inderdaad ook over hele andere onderwerpen te chatten. Maar ik luister wel naar het programma, ja. weet je. Dus, uh, want ik zie hier, ik heb hier twee luisteraars. Eentje ben ik zelf dan, om het uh, te controleren. Maar wie die andere luisteraar is, weet ik niet. Ik had er eerst drie. Nu heb ik er twee. hoe oh, ben jij dat? En daar is al, staat al, nou, geloof ik, daar bijna de hele uitzending uh, vanaf uh, tien uur. Want ik ben al 24 uur aan het uitzenden, non-stop. Vanaf acht uur ben ik live. En sinds die tijd uh, is die ene luisteraar bij verhangen, dus dat ben jij dus. Ja, volgens mij heb ik al een behoorlijk tijdje heb ik het aanstaan. Oké. we vind je het? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Lekkere muziek. En, ja, het klinkt goed. Dus, uh, ondertussen kan ik gewoon een beetje over het internet surfen en zo. dan kan ik een beetje naar muziek luisteren en zo. Ja, dat is mooi toch? Ja, zeker. En, uh, ja, want ik maak wel reclame voor mezelf via uh, Facebook. En dan heb ik nog een... Uh, een Twitter account van Eurostar. En dan maak ik ook wel eens reclame. En uh, ik heb in ieder geval de, een, een bedrijf vaak ik die uh, mijn jingles uh, laat maken. En die had ik ah, toen, uh, toen een, een programma opgestuurd die ik had opgenomen. En die had ik op uh, Archive uh, geplaatst. Uh -huh. Die heeft hij beluisterd en hij vond het fantastisch. Dus uh, die had hij gehoord. Hij zei, ik ga we wel een keer nou, als ik tijd heb naar je live programma luisteren. Zei, uh -huh. hartstikke leuk, ja toch? En ik krijg nog korting ook, want ik wou, uh, je kon tegenwoordig ook een vrouwenstem uh, op, de, op de dingen laten horen. Dus uh, okay. een jingle met een vrouwenstem. En normaal kost dat 5 euro extra. Maar omdat ik al uh, vaker uh, jingles bij hem besteld heb, kreeg ik uh, de helft korting. Dus hoefde ik maar 2,50 uh, te betalen per stem. Nou ja, als je kijkt naar wat je anderen betaalt, ben je, ben je wel uh, voor één jingle misschien wel 50 euro kwijt. Ik zeg maar wat. Ja, inderdaad. Dat, uh, die kant zit er wel in, ja. Mm. Dus, ja. En, uh, en, ja ik zal wel eens wat, wat laten horen. Dat dus, ja. is wel grappig, weet je. Even kijken hoor. Dan ga ik eerst even naar. Uh, uh, ik had, uh, van Allowa Radio zelfs heb ik nog. Maar ga ga eerst even, even zoeken. Um, dat, is, uh, dat is wel leuk om dat te draaien allemaal. Um, playlist, even kijken hoor. Jingles, jingles. Dit zijn de dingen die ik er nu, nu in heb staan. Even kijken hoor, dan ga ik ze even in de, in de playlist uh, gooien. Dan ga ik ze allemaal achter elkaar afdraaien. Zo is wel grappig. Laten even een paar laten horen. Nou, hier komt de eerste. Uh, wacht eens even, daar gaat hij? Uh, Eurostar Radio. Dat klinkt jou is vrije radio. Jou zendt uitsluitend vrije muziek uit. Die vallen onder de licentie van Creative Commons. Kijk voor meer informatie op www.eurostarradio.nl. Ja, heb ik er nog een paar, ik moet even, even kijken, want ik heb hier de, ze zitten, ik ken uh, de kind of tijd, uh, even kijken hoor, automix lengte, doe ik op nul seconden en dan draaien zij, ik zei, even kijken, oh kijk, hier heb ik er nog een paar, kijk, Elke zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten... ...met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. Eurostar Radio, dat klinkt naar meer. Klinkt professioneel. Ja. Eurostar Radio is vrije radio. Nou, en dan gaan we er twee met de vrouwenstem. Ik heb er vijf in totaal. Die zal ik ook even laten horen. Eurostar Radio is vrije radio. Nostar Radio, jouw radio. Kijk! Uh, geinig, hè? <laughs> ah, klink, uh, klink ja, klinkt goed. Ja, ik probeer ook altijd intro's te maken en zelf en zo, maar ik, dat, na een paar weken heb ik zoiets iets van, ah, ik wil weer wat anders, weet je. Dus, uh, nou, ze doen het goed, want ze zijn ook klein begonnen en ze zijn zo'n beetje de goedkoopste in Nederland. En er zijn heel veel radiozenders die uh, commercials laten maken, of jingles, of uh, zelfs liedjes. Ik kan zelfs een, een stationliedje laten maken. Ah, dus okay. uh, het kost wel, wel wat prijzen, hoor. Dus, uh, maar ja, <coughs> ik denk dat ik dat zelf even van ga doen. Dus. Uh, <laughs> ja. dus nou, uh, dan ga jij lekker muziek draaien, dan uh, ga ik er even door en dan ga ik le lekker zitten luisteren. Oké. Okay. <laughs> nou, ik zou zeggen bedankt uh, voor de deelname aan deze uitzending. Ja, jij ook. En, uh, en, uh, en uh, misschien zie ik, ja, ik denk volgende week vrijdag, even, ja ik denk wel dat ik vrijdag op Ridder Radio ben, ik was er afgelopen vrijdag niet. Oh, Oké, okay. ik, ik, ja, ik moet vrijdag werken, dus ik denk dat ik... Of, nee zaterdag was jij toch in de uitzending altijd? Ja, zaterdag nou, ben ik er weer. Dus dan ga ik zaterdag, is het uh, de achtste, ja, nou, dan kan ik wel luisteren. Dus ik heb gisteren nog even reclame voor je radiozender. Oh, hartstikke leuk. Heel <laughs> Bedankt. <laughs> Dus helemaal zien we elkaar weer. Oké, hij bedankt. Doei, fijne week. Luister zat als Jacco en daarvoor hoorde je ook nog Herman uit Nieuw-Zeeland. Oké, nou we gaan weer eens wat leuke muziek draaien. En wat zullen we draaien? Greg Gibbs met het nummer Raincoat. Raincoat. Just cause I Kort en krachtig, hè. Dat was uh, Raincoat. En, uh, kijk, okay, we gaan vooral de liedje draaien. Dat is een regenjas. En na uh, regen komt zonneschijn. Hier is Sunny Days van de Sick Boys en Low Man. Mensen, het is nog steeds weekend hè, nou, nee, het is nu uh, 12 minuten over half 10, een zondagavond 2 juni 2013. En ik ben DJ Jaap, zoals ze uh, wel zullen weten, oké, okay. goed, we hebben een leuk gesprek gehad met Herman en met Jacco, wel heel gezellig, altijd gezellig. En uh, ja... Goed, we gaan uh, ja, tot tien uur uh, live door. En uh, ja, ik denk dat ik na tien uur nog even non-stop uh, door ga draaien. Dus uh, je hoort me nog uh, babbelen tot tien uur. En na tien uur gaan we gewoon door tot twaalf uur. Maar dan alleen met non-stop muziek. Uh, goed, de volgende. Ja, dat is nog, nog een leuk liedje. Gezellig, jongens. Onder stroom. Stop met de wietpas. Nou. Dat is al niet meer ter sprake, geloof ik. Ja, David Learn, Aquarius. Misschien dat wel wat. <laughs> we hebben nog dertien uh, minuten en uh, je luisterde net naar David Lure met Aquarius. En uh, we hebben nog een prachtige uh, groep, een beetje, ja, het heet een beetje jaren zestig sound. Het, uh, de band heet Alla Les. en dat nummer heet Tell Me What's On Your Mind. Allah Laars met uh, Tell me what's on your mind en uh, Mr. Grimaldi die heeft ook een hele mooie mix in elkaar gezet een nummer heet Dat was uh, Key van uh, Mr. Grimaldi, is een hele mooie mix die hij in elkaar gezet heeft. Oké, okay, we zijn aan uh, dit programma, zijn we in ieder geval aan het einde gekomen. Maar we gaan nog wel non-stop muziek draaien tot 12 uur vannacht. En dan gaan we er echt mee stoppen. Maar wat de live uitzending betreft, uh, dit is het laatste liedje. En uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En ook uh, Jacco en Herman bedankt voor het luisteren en voor het meedoen met dit programma. Na de uitzending gaan we nog twee uurtjes non-stop muziek draaien. Ik zou zeggen, bedankt voor uh, het luisteren allemaal. En uh, dit programma wordt online gezet, dus uh, hij is terug te luisteren. Nog bedankt en uh, tot de volgende keer. Stefano Mossini met Hope You Will Fine. Tot ziens. Radio is Vrije Radio.